Natuurlijk al, uh, al sabbatten achter elkaar bezig om na te denken over. Wie was het ook weer? Samuel. En die Samuel, ik vind het een prachtvent. U ook? Wat een man. Geboren uit een moeder die zo naar een kind verlangde, en erom gebeden had. Ze heeft hem opgevoed, ze heeft hem getraind in de woorden van Abba Yahweh. En het is een vreugde geweest om dat kind te zien opgroeien in gehoorzaamheid. Die Samuel, die heeft een geschiedenis achter de rug. Hij handelt in overeenstemming met de wil van vader. Maar dat volk van de vader, dat maakt er een zootje van. En niet sinds kort, maar al vanaf dat ze uit Egypte uitgetrokken zijn, is het een zootje. Echt waar, als ze iets in de hè, dwars kunnen liggen, dan schijnt het Israël dwars te liggen. Als vader zegt A, dan doen ze B. Het lijken net christenen. Hè, we leren allemaal de goede dingen van onze ouders. En toch... Er komt een dag, dan zeg je: Oh, mijn kind lijkt toch op mij. Ja, ooit je eerste kind in handen gehad? Toen je denkt: Wat een schatje, er zit helemaal niks fout aan. Als er één kind zonder zonden is, dan is het jouw kind als het geboren wordt. Ja, toch? Ook al hebben we geleerd, onze kinderen worden zonder geboren. Maar er komt een dag van elk kind, dan zegt hij: Ja, papa. En je ziet aan zijn ogen dat hij nee bedoelt. En dan denk je: Ja, dan moet je hem laten gaan. En toch dat wat hij in zijn hoofd op zitten, laten uitvoeren. Want het is ook de weg om te leren om met kwaad om te gaan. Ook voor dat kind. En het is een vreugde als we hem daarna gaan opvoeden. En tot hij ook liefde gaat krijgen voor het woord van onze Abba. Nou, zullen dus we zeggen hoe kom je nou in je thema waardig is het lam. Maar daar moet het aan het einde van de preek op uitdraaien. Dus we gaan een stukje lezen waar we vorige keer gebleven zijn over Samuel. We pakken de laatste twee sheets op om u een herinnering te brengen waar het ook weer over ging. En dan gaat Samuel verder. En dat volk gaat dingen vragen wat ze maar beter nooit hadden kunnen vragen. Want ze gaan dadelijk iets zeggen wat onze Abba helemaal niet fijn vindt. Moet je nou luisteren. 1 Samuel hoofdstuk 7 vanaf vers 3. Even een herinnering aan de vorige twee sheets. Toen zei Samuel tot het hele huis van Israël. Indien gij met uw gehele hart tot Yahweh bekeert. Indien is een voorwaarde, gij u met uw gehele hart tot Yahweh bekeert. Voorwaarde. Doet dan de vreemde goden en de astartes uit uw midden. Dus alles waarvan vader gezegd heeft dat we dat nou niet moeten doen, dat schijnen we wel te doen. Maar als we wel doen, waarvan vader zegt, je moet het niet doen, pleeg je afgoderij. Je kan wel zeggen, vader, vergeef me. Maar je doet je is niet uit je huis, lieve mensen. Het is goed dat je vergeving vraagt, maar er moet er iets aan vooraf gaan. En dit gaan we nou netjes in volgorde zien. Hij zegt, indien je met je hele hart tot Yahweh bekeert, je vreemde goden en je astartes uit je midden weg doet, en je richt dan ook nog eens je hart op Yahweh, dat doe je door hem te kennen en zijn woord te kennen en te doen, en dient hem Abba Yahweh alleen, dan zal hij Abba u redden uit de macht machten Filistijnen. Is, de, is deze tekst om te keren? Kan je hem achter zijn nemen? Tot God je eerst geneest, herstelt en al die dingen meer. En tot je dan zegt, oh ja, dan ga ik maar eens een keertje bekeren. Echt niet waar. Dit is een schitterende instructie. Dit is gewoon evangelie in het Oude Testament. Dit is gewoon het verbond. Nieuwe Testament, Nieuwe Verbond is niks anders dan het Oude Verbond. Het enige wat veranderd is in het Nieuwe Verbond is het bloed van Yeshua. Vroeger was het bloed van stieren en bokken, was het schaduw van het bloed van Yeshua. Want in dat bloed van Yeshua was leven. Het leven van een rechtvaardige. Daarop deden de Israëlieten de Baals, de Astartes, weg en dienden Yahweh alleen. We zijn hier met 50 man. We hebben allemaal dit soort ervaringen gemaakt. We zijn geconfronteerd met de waarheid. We hebben gedacht: jongen, jongen, jongen, wat moet ik nou doen? Je bent allemaal tot het punt gekomen. Inderdaad, ik ga het doen. Ook al heb je familie gezegd dat je gek bent, geshuffeld bent, al die dingen meer, je bent wettisch geworden. Al die uitspraken kennen we, maar we zijn allemaal door datzelfde dal heen gegaan waar we uiteindelijk keuzes hebben moeten maken. De Israëlieten deden de baals en daar startten weg en ze dienden Yahweh alleen. Toen pas zegt Samuel, roep heel Israël bij in Mispa, dan zal ik voor u tot Yahweh bidden. Heb het zin om iemand die in goddeloosheid blijft wandelen om ervoor te bidden? Klinkt misschien vervelend in je oren, heeft niets geen zin. Het heeft pas zin om vader te vragen om zijn zegening en zijn heredding en zijn herstel als iemand bereid is ook van die weg af te keren. Anders kun je bidden tot Sint Juttimus, die bestaat trouwens helemaal niet, maar dat is maar een uitspraak. Eh, al die heiligen doen niks voor je. Heel Israël bij elkaar roepen, hij zegt dan zal ik... Tot Yahweh voor je bidden. Toen pas. Na, horen, omkeren en gaan. Nog eentje. Samuel, die nam een steen, stelde die op tussen Mispa en Sen en gaf hem de naam aan die steen Eben Haezer. Want vader, die had geholpen op dat gebed van Samuel. Omdat het in die volgorde ook gegaan is. Tot hiertoe heeft bij ons ge. Geholpen. Wat gaat er gebeuren? Ze hadden ellende met die Filistijnen bij het leven. We hebben gezien dat die Filistijnen de ark in bezit hadden gekregen. Dat ze de builenpest hadden gekregen. Dat ze blij waren dat die ark terug was naar, naar Sion. Maar Israël had de pech dat ze ook in die ark hadden gekeken. Hoeveel man stieren we er ook weer? Weet u nog van veertien dagen terug? Zeventig op de duizend? Of zoiets dergelijks? Het was een slagveld, omdat ze in de kist hadden gekeken. Want die is natuurlijk ook open en bloot vervoerd geworden. Maar onder de Filistijnen had het ook enorm veel ellende gebracht. Je kan dus niet ruksigloos met de kist van het verbond van God omgaan, want die moet dus in het allerheiligste blijven. Israël had het idee, we nemen de kist van God mee, daar zit het verbond in, nou gaat hij ons redden. Vergeet het maar. Het heeft geen zin om je Bijbel te pakken en dan te zeggen, nou ga ik de duivel aanvallen heeft helemaal geen zin. Dat slag, slagen geven in de wind. Je zal je moeten bekeren en het offer van Yeshua aanvaarden en dan gaan doen wat God zegt. Daar heb je helemaal geen boek voor nodig. Je hebt er geen bokshandschoenen voor nodig. Je moet gewoon gaan wandelen en binnen de kortste keren kom je zo uit de modder. En dan kan je als een zoon en een dochter van God kun je leven. Goed, tot zover waren we gebleven, lieve mensen. Wat gaat er het volgende gebeuren? In hoofdstuk 7, vers 15, daar staat... Samuel, die was richter over Israël. Hoe lang? En hij is hier al oud, hoor. Maar hij was richter over Israël zo lang als hij leefde. Moet je onthouden, is belangrijk voor dadelijk. Hij maakte van jaar tot jaar een rondreis... langs Bethel, Gilgal en Mispa... en richtte Israël op al deze plaatsen. Daarna keert hij terug naar Rama... Want daar was zijn huis in Rama. daar richtte hij Israël en daar bouwde hij een altaar voor Yahweh. Dus iedereen wist in Israël, als we voor het aangezicht van Yahweh moeten komen met onze problemen, dan zullen we moeten gaan naar Rama. Want daar is de profeet, daar is de man gods die Israël richt. Richten betekent, hij was rechter in Israël. Hij kende de wil van vader en als iemand vragen had, dan zegt hij, zo spreekt de heer. En als hij Israël zag zondigen, dan werd zijn hart bewogen en dan liet hij het, het, het hart van God horen aan het volk. Bekeer je, want hij had er aan het volk gezegd: zegt, indien je gehoorzaam bent, alle zegeningen die komen, de Filistijnen, de Tyriërs en de Mooren, die blijven buiten je grenzen en je hebt vrede en je kan je akkertje kan je, hè, plukken. Maar ga je dus namens ook Deuteronomium 28 in de zonde leven, dan gaan de veilige grenzen die gaan weg en dan kunnen de vijanden binnenkomen. En dan is het je vijand die je akkertje leeg eet... die je vrouw inpikt en je dochters en je zonen vermoord. Dan komen er allemaal rottigheid. Doet vader dat? Nee. Je overtreedt uiteindelijk gewoon de regels van het Koninkrijk van God. En je neemt de veiligheid weg. En je zet de deur open voor de vijand. Lieve mensen, hier staat hij. Toen Samen wel oud geworden was... Oud, hè? Stelde hij zijn zoon aan tot richters over Israël. Kent u nog een profeet die dat gedaan heeft? Hij heeft in de afgelopen weken ook te sprake gekomen. Eli. Ja, toch? Hoe heette zijn zoon ook alweer? Hafni en Pinaas. Maar het knappe kerels? Denk het wel. Waren begeerige mannen. Zij begeerden de vrouwen. En de vrouwen die mannen. Want ze lagen met elkaar te vrij in de poort van de tent gods. Staat er geschreven. Dat is echt niet koosje als mannen gods dingen doen. En zeker niet op dat niveau. Het schijnt niet goed te gaan als uh, profeten hun zonen aan het werk zetten. Dat lijkt een goede beslissing, maar het is eigenlijk Abba die zijn profeten kiest. En die zijn richters kiest. Hij stelde zijn zonen aan als richters over Israël. En dat is ook nog wonderlijk, de naam van zijn eerstgeboren geboren is Joël. Dat betekent Yahweh is God. Zijn zoon, mijn oudste zoon. Hoe heet je? Ik heet. Uh, Yahweh is God, heet ik. Want in het, in, het, in het woord, in de naam, zit gelijk de uitspraak in het Hebedeel. Hoe heet je? Yahweh is God. Halleluja, prijs de Heer. Amen. Ook mijn God. En zijn tweede zoon, die heet. Abia. Ab, af, vader. I, Abi, mijn. Vader. Is. A. Ah, ja. Abia. Mijn vader. Ja, weet je, zal toch twee zonen hebben. die zulke namen hebben. en die voor je aangezicht wandelen met vreugde. en voor het aangezicht van de Heer met vreugde. Maar dat gebeurt niet. Deze jongens hebben schitterende namen. En in de namen zitten natuurlijk ook helemaal verbonden. wat Samuel erbij aan wilde. En het is een puinhoop geworden, lieve mensen. Het is een puinhoop geworden met die zonen. Ze zonen die wandelden niet in wiens wegen. Helemaal je opletten. Hij wandelde, ze wandelden niet in de wegen van hun vader. Maar die wandelden in de weg van Abba Yahweh. Maar die zonen die wandelden niet in de weg van hun vader. Ze waren ook nog uit op winstbejacht, namen geschenken aan en ze bogen het recht. Dus dat wat recht is, buigen ze door er niet naar te handelen. Er is maar één recht. En dat is Gods recht. Hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En die mens die gaat groeien naar zijn gelijkenis in volkomen gehoorzaamheid. Dat is een weg die we gaan. Schitterende weg om te gaan. Maar niet iedereen wil dat. Daarom zijn er ook veel rebelse mensen die willen dat recht buigen. Om hun eigen ideeën door te voeren in hun leven. Zij bogen het recht. En als je denkt dat je het recht kan buigen. Zeker als dienstknecht van God. Trek je aan het verkeerde eind. Want de knechten des heren, hebben een bijzondere taak te verrichten. Zo priester, zo volk, zo koning, zo zijn knecht, want je zoekt altijd soort bij soort. En als de priesters fout gaan en het volk volgt de priester, dan krijg je precies het gedoe met Rome. Heel de christenheid naar Rome volgt Rome. En zelfs degenen die er een hekel aan krijgen en niet geloven dat Maria de moeder gods is, die worden opgehangen en overgegeven aan de inquisitie. En dan zijn de mensen die protesteren. U kent ze, protestanten. Zijn hier protestanten? Oh, dus niet. Oh, je kent het verhaal al natuurlijk. Maar de protestanten zijn gewoon protesterende katholieken gebleven. Want ze vieren nog steeds de zondag, de kinderdoog. Afijn, ik kan de hele. Alleen Maria hebben ze overboord gegooid. Want die was natuurlijk toch al gestorven. Maar zo zijn er dus dingetjes waar we protestant geworden zijn. Je moet gewoon gehoorzaam worden aan wat vader zegt. Alleen gehoorzame mensen gaan het doel bereiken. zoals Vader het wil. met die mensen die naar zijn beeld geschapen zijn. We moeten net zo gehoorzaam worden. als alle engelen voor het aangezicht van Vader. Want naar nou, dat beeld heeft hij ons zo geschapen. We zo volkomen in harmonie. schitterend om in harmonie te leven. Maar deze mannen, die bogen het recht. Daarom kwamen de oudsten van Israël bijeen. ze gingen allemaal naar Samuel in Rama. op die ene plaats waar hij richtte. Ze zeiden: hé, hey, Samuel. ...jij bent oud geworden. Dat zal maar tegen je gezegd worden. hè? Johan? Vader, je bent oud geworden. Bij jou is dat niet te zien, maar bij Samuel wel. Maar het wonderlijke is te zeggen, je bent oud geworden. Hij richt nog... ...tot aan wie toe? Hij zalft David nog... ...voordat hij koning gaat worden. Dus hij overleeft ook Saul nog, die hij inzet. Hij is wel een oude man, maar hij gaat echt door. En die man die was helder van geest... Hij hoefde maar naar je te kijken en dan wist hij al wat er in het potje zat. Ze komen bij hem en zeggen: je bent oud geworden, Samuel. Jouw zonen die wandelen niet in jouw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, want zoals bij alle andere volken. Wij willen een koning, zoals alle andere volken. Dit is een ramp, mensen, wat hier gebeurt. Misschien lijkt het er niet op. Maar als Israël gaat zeggen, wij willen een koning zoals die andere volkeren, dan krijgt Samuel pijn in zijn buik. Wist u dat? Ze zeiden, geef ons een koning om ons te richten, rechten, recht te spreken. Mishaagde dat aan Samuel. En als jou iets mishaagt, wat doe je dan? Dan bid je tot Yahweh. Wij doen het anders. Als ons iets mishaagt van een ander, dan gaan we kwaad van hem spreken. Lelijke dingen zeggen. We gaan schoppen onder tafel. Weet u wel? Maar Samuel, de dienst van God, doet het niet. Dat volk doet een ernstige uitspraak. En Samuel bidt dan tot Yahweh. Prachtig is het, hè? Het is een, een, een les die we moeten leren. Yahweh die zegt tot Samuel, luister naar het volk. Oh, dat had hij niet verwacht. Hij krijgt van God een ander antwoord dan dat hij had verwacht in alles wat ze tot u zeggen, beste Samuel, want niet u hebben ze verworpen, maar mij hebben ze verworpen. Dat ik, Abba Yahweh, geen koning over hen zou zijn. Wie is de koning van Israël? Zeg het hardop. Yahweh. Ja. Ja, Wie is de koning van Israël? Yahweh is de koning van Israël. Dat gaat nooit veranderen. Als er een koning is... Is hij de koning van Israël. Tot hij dadelijk een zoon verwekt. En hem ook koning maakt in Israël. Dan heb je wel een koning in Israël. Maar die leeft onder de heerschappij. En onder het recht van zijn vader. Maar er is maar één koning van Israël. En dat is Abba Yahweh. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af toen ik hen uit Egypte leidde tot op de huidige dag toe, dat ze mij hebben verlaten en andere goden gediend, zo doen ze nu ook tegen jou, Samuel. Er is niets nieuws met dat volk. Al vanuit Egypte, nou we zijn een ent uit Egypte al hoor, al vanaf Egypte hebben ze dat gedaan. Ik zeg, wij hebben dezelfde soort problemen. Niet omdat we christenen zijn geweest, maar gewoon... Waar je ook vandaan komt, dat soort problemen hebben we gewoon als mens. We maken onze eigen regels. Nu dan, luister naar hen, Samuel. Maar waarschuw ze ernstig. Zeg hun aan hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen zal regeren. Dat is niet leuk. Echt niet waar. Als je tegen iemand zegt: Fortum jij mijn koning, ik wil doen wat jij zegt. Dat betekent, als je de koning volgt in een kwade weg, dan wordt de koning gestraft en het volk erachter. Heb je een goede koning, zoals een David, ja, dan wordt het volk gezegend. Het land wordt uitgebreid, hij wordt een van de rijkste koningen, zo'n beetje die er is. Al want, is hij het al niet, dan is het wel zijn zoon, want de zegeningen van Abba zijn enorm. Dus er komen ook wel goede koningen, maar afhankelijk van de koning wordt het volk gezegend of mist de zegen. Waarschuw ze nou eens ernstig wat die koning dadelijk allemaal gaat doen. Samen wel sprak die woorden van Abba Yahweh tot het volk. En dan zegt hij, die, die koning zal, daar komt hij, je zonen nemen en dienst laten doen. Jouw akker gaat hij ploegen en zijn oog binnenhalen. Dus uw dochters worden zelfbereid, ze dus kooksters, bakkers, klop, veegs, al die dingen meer je? ga ze met je dochters doen. Moet je naar de koning sturen. Uw akkers en wijngaarden, olijftuinen aan zijn dienaren geven. Uw opbrengst van de wijngaard zal hij... Wat gaat hij doen? Wat gaat hij met je wijngaard doen? Ja, hij gaat tiende vragen. Aan wie geven we ook weer tiende? Wat zegt u? Ja, we geven tiende aan het huis van de Heer. Daar waar de priester... Functioneert, opdat de spijzen zijn in het huis van de heer, wat gaat hij nou doen, die koning, zegt God. Hij gaat bij jullie de wijngaarden vertienden. Dus dan gaan ze nog eens een keer een tiende opbrengen om dat koning te geven. Nou, dan vind ik dat toch heel uh, rustig in uh, Israël. Als wij onze tiende afdragen voor het huis van de heer, hoeveel moeten we dan nog betalen aan onze Nederlandse overheid? Afhankelijk van je inkomen, tussen de 30 en de 60 procent. Zeg nou tot je 40%, plus, dan heb je de helft, ben je kwijt. We hebben één zegen in Nederland, de tiende die we aan de heer geven, die mag je dus aftrekken. Dus betaal je 50% belasting, dan is van die 2000 euro die je geeft, krijg je 1000 terug van de overheid. Schitterend, hè? die mag je houden. En weer tussen die hebben, geef ze maar aan mij. Lieve mensen, dit is echt mooi, vindt u het niet? Om zo gewaarschuwd te worden, wil je nog wel een koning hebben. Ik zou er niet voor kiezen. Jouw slaven, slavinnen, jonge mannen gebruiken voor zijn werk. Je kleinvee, ach gut, hij gaat ook je koeien. Gaat hij nog verdienden? Elke tien koeien één inleveren voor de koning. Ja, maar ik heb er al eentje in geleverd voor het werk van de heer. Ja, het zij zo, ik ben koning of ik ben geen koning. Nou, lieve mensen, u mag kiezen. Hè? Nou, vader geeft een waarschuwing. Hij zegt, u zult jammeren over uw koning die gij u gekozen hebt. Maar ja, we zal u te dien dagen. Wat gaat hij doen? Vind je het een vervelende preek voor vanmorgen? Maar het is gewoon wat er staat. Gaan we de Heer uit angst volgen? Echt niet waar. Hij wil hebben maar één ding. Wandel in vreugde in de wegen van de Heer. Uitbundig. Want dan kom je pas echt tot leven. Want in het doen van Torah is leven. Yeshua wordt volkomen vleeselijk Torah. Hij is de levende Torah in alles wat hij doet. We worden navolgers van Yeshua. Het volk weigerde echter naar Samuel te luisteren. Ze zeiden: Nee, toch moet er een koning over ons zijn. Kunt u het voorstellen? Samuel, de man van God, zegt eenvoudig wat vader zegt, en zij zeggen: Nee. Dan zullen wij, zegt het volk Israël, zijn als alle andere volken. Onze koning zal ons richten voor ons uitdrukken en onze oorlogen voeren. Wij willen een koning. Wij willen een koning. Zullen we het nazeggen of niet? Wij willen een koning. Ja, jullie willen het niet, hè? Echt goed. Jullie zijn goed getraind. Wij hebben een koning. Amen. Dat is een slimme man. Hoe heet je ook alweer? Die komt van ver weg. Dat is een man van heel ver weg. <lacht> ja, ja, daar komen al die wijzen van weg. Maar ik vind het leuk dat hij niks zegt. Want wij willen helemaal niet een koning. Wij hebben een koning. Dankjewel broer. Kunnen we allemaal wat van leren? Samuel hoorde al de woorden van het volk en bracht ze aan. Abba ja, wij over. De antwoord van het volk. Dan geeft Abba een antwoord aan Samuel. Luister naar hen, Samuel. Stel een koning over hen aan, Samuel. En toen zegt Samuel tot de mannen van Israël: Wat zegt hij? Ga je gang, jongens. Ga goed, jullie krijgen je koning. Ik denk dat hij dat heeft gedaan, zo. Dag jongens. Jullie krijgen je koning. Je hebt je zin. Dat doet het met je eigen zin ook. Als je hem goed onderwezen hebt en toch zegt hij: Ik wil het anders. Ja, oké, okay, okay. Totdat je vaak een hoop geld kan kosten aan boetes en andere dingen, dat is wel vervelend. Maar lieve mensen, ga je gang, je krijgt je koning. Nou, als we nou deze geschiedenis even stoppen met Samuel, dan kunnen we er over een paar weken, twee weken weer over verder gaan. Ik wil vandaag een doorkijkje maken, even naar het Nieuw Testament. En uiteindelijk wil ik eindigen in openbaringen. Want dat wat in de tijd van Samuel plaatsvindt, tot zij die koning willen, en tot ze hem ook gaan krijgen, gaat er ook dadelijk in Lucas wat gebeuren. Moet u luisteren. De discipelen die staan met Yeshua, en toen sprak Yeshua nog een gelijkenis, want hij was aan het gelijkenissen vertellen. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij, de discipelen, meenden dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Ah, dat is een, uh, een oplettetje, hè. Wanneer komt het Koninkrijk Gods openbaar eigenlijk? Want wat gebeurt er als Messias terugkomt? Amen. En waar is dat dan te zien? Dat alle doden, rechtvaardige doden zullen. Dus de nieuwe schepping wordt dan uit het graf gehaald. Vanaf Adam tot aan de dag die geleefd hebben tot Yeshua komt. Dus wanneer wordt het koninkrijk van God openbaar? Dat is pas bij de opstanding, bij de wederkomst van Messias. En niet eerder. Het ligt wel aan de antwoorden die de mensen aan Yeshua gaven. Dat hij zegt, zo, jij bent niet ver van het koninkrijk. Echt niet waar. Hij gaat die koning worden van dat koninkrijk. Maar toen Yeshua daar was, was hij nog niet de koning. Toen was hij nog wel de eerst verwekte zoon van Abba Yahweh in de maagd Maria. Hij was voorkomen, mens. Hij was toen nog geen koning van Israël. Maar ze stonden wel heel dicht bij het koninkrijk van God toen ze gingen erkennen waar het om ging. Het koninkrijk Gods, dachten ze, dat gaat terstond openbaar worden. Want ze hadden al wel begrepen dat hij een Messias is. Maar hij kwam niet om het koninkrijk op te richten. Hij kwam om de prijs te betalen. En dat moest hij gaan zien. Ze zeggen dan... Yeshua tegen zijn discipelen, want die verwachten ter stond het koninkrijk. Want hij zei dan al weg naar Jeruzalem. Een man van hoge geboorte... Oei, onthouden. Trok naar een verland land... om voor zich... de koninklijke waardigheid... Wat in ontvangst te nemen. En daarna terug te keren. Over wie heeft die soort hier? Kijk, nou komen de antwoorden. Ja, nou is niet meer moeilijk, hè? Dat is niet zo moeilijk. Hij heeft het gewoon over zichzelf. Een man van hoge afkomst. Er is niemand hoger van afkomst dan onze Heer Yeshua. Adam was al uit het stof verwekt. Naar het beeld van Vader. Amen. Hij was de Zoon van God. Maar hij viel. Zijn gezicht viel. Hij verloor zijn gezicht door zonde. Yeshua is de eerst verwekte zoon van vader in de mens van stof. Maria was een dochter van, dochter van, dochter van David. Hij moest uit het geslacht van David verwekt worden. Wie had ooit begrepen dat vader het kind zou verwekken? is voor vader net zo eenvoudig als die Adam formeert uit stof. Zo verwekt hij door het spreken van zijn woord. Uit jou zal mij geboren worden, die een heerste zal zijn in Israël. En wat zegt Maria? Mij geschieden naar uw woord, wat u zegt. En zo wordt ze zwanger. Als het woord van Abba Yahweh in uw hart komt en u laat het gebeuren wat hij zegt, door je handelwijze krijg je wonderlijke dingen te zien. Onthoud het goed. Het gaat over een man van hoge geboorte. We gaan ervan uit dat dit Yeshua is. Hij gaat naar een ver land. Hoe ver? Hoe ver ga je nog verder gaan als naar vader? In de hemel der hemelen, waar hij een ontoegankelijk licht bewoont... waar vader op de troon zit, want hij is de schepper van hemel en aarde. Hij gaat naar een heel ver land en daar gaat hij krijgen de koninklijke waardigheid. Onze heer is opgestaan uit de dood, opgewekt door zijn vader. Hij komt in dat hoge land. Weet u nog wat hij ontving in handelingen 2? Hij heeft heilige geest ontvangen. Wat is heilige geest? Dat is iets anders dan onheilige geest. Er is maar één heilige geest, dat is de geest van Abba Yahweh. Hij krijgt volkomen de heilige geest van vader in zijn grote volheid. Want hij had er als rechtvaardige verworven. En wat deed hij met de geest? Die de ontvangenheid komt hij op Pinksteren. Peter is een beetje, Jantje een beetje, kaartje, Marietje. Zo stort hij van zijn geest uit. Aan zijn discipelen. Maar niet de volheid van de geest, want die heeft hij zelf. Hem is ook alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dat komt omdat vader zijn hele geest aan hem heeft uitgestort. Dat gaan we dadelijk nog mooier zien in openbaringen. Hij komt dadelijk terug, broeder en zuster, als Yeshua terugkomt in de koninklijke waardigheid. Zie je dit? Hoef ik niet meer uit te leggen. Hij riep tien van zijn slaven. Hij gaf hem tien ponden, dus hij is nog niet weg, hè? Hij moet nog weggaan, hè? Hij gaf ze tien ponden en zegt: Drijf handel totdat ik terugkom. Dus aan zijn discipelen geeft hij tien ponden. Hij noemt ze hier slaven, maar ik vind het woordje slaven een beetje verkeerd vertaald. Maar het zij zo. Ze. Ik zal het je dadelijk uitleggen waarom. Hij geeft aan zijn discipelen een gift. Tien ponden. Tien ponden is gewoon geld. Waardevol geld. Voor mij zijn het goudstukken, maakt me niet uit. Kunt u, kunt u dat volgen? Ja, hè? hij krijgt. ...waardevolle dingen mee, waar ze mee handel moeten drijven. Hij gaf ze tien ponden om mee handel te drijven. En die tien ponden die moesten ze vermeerderen. Je moet met dat wat God je geeft aan de gang gaan... ...zodat je dus een opgaande weg gaat volgen. Want we weten nu dat als hij terugkomt, kijkt hij naar die tien ponden... ...en dan kijkt hij naar datgene wat jouw vruchten zijn. Wat je hebt opgeleverd. Wat die boom aan vruchten draagt. Hè, wat het aan geld meer heeft opgeleverd. Drijf handel totdat ik terugkom. Als we even naar het woordje slaaf kijken, dat staat in de grondtaal in het Griek doulos, Het wordt als slaaf of als dienaar vertaald. Of lijfeigenaar bij een slaaf of een bediende. De statenvertaling zegt dienstknechten, de NBV dienaren, de NB zegt dienaars. Ik vind dienaren een mooi woord. Iemand die een dienaar is, heb ik ook meer het gevoel, die heeft er een keuze voor gemaakt om te dienen. Echt waar, de discipelen hebben ook die keuze gemaakt. Ze hebben hem gezien als Messias. Ja, natuurlijk. Hij gaat ze dingen geven, daar willen ze graag mee handelen. Als het bij u anders is, heb je het geen eens zin om te blijven in het lichaam van Yeshua. Je moet datgene wat vader je geeft, door Yeshua, moet je mee aan de gang gaan. Dan ga je zien dat je gaat groeien en dat de mensen om je heen je gek vinden. Enfin, dat verhaal kent hij al. Ik vind dat die slaven vind ik een beetje een vervelende uitdrukking. Want nou blijkt dat diezelfde slaven, dat zijn gewoon de burgers van het dorp. Dat zijn dan die slaven, en die dienaars. Haten hem. Wie haten ze? De man die dus dadelijk naar een ver land gaat om de koninklijke waardigheid te ontvangen. Toen die later terugkwam, zeiden die fariseers, met een gelijkenis, die knechten die gestuurd werden, die gedood hadden. En toen kwam de zoon van de koning, ze zeiden, laten we hem doden, zegt hij, dan hebben we de hele... Nou, dit is een gelijksoortige getuigenis, hè. Dus hij laat die waardevolle dingen achter bij die burgers, maar ze haten hem, ze zonden hem een gezantschap achterna. Hij is net op weg om naar de koning te gaan om de koninklijke waardigheid te ontvangen. En dan geven ze hem een boodschap, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Want die dienaren, ja, die hebben zelf natuurlijk al de macht in dat dorp. Het geschiedde toen hij terugkwam uit dat verre land en de koninklijke waardigheid had, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven aan welke hij het geld, hé, hey, hé, hey, zie je dat? Dus die pond is eigenlijk gewoon geld, gegeven had, bij zich liet roepen om te weten wat ieder met zijn handeltje bereikt had. De Heer die komt terug om te toetsen wat we hebben gedaan. Hoe ben je nou met mijn waardevolle dingen omgegaan? Hoe ben je met elkaar omgegaan, lieve mensen? Wij zijn ook waardevol. Hoe gaan we met elkaar om? Bijten we? Vereten we elkaar? Maken we ruzie? Of zeggen we nee, we kiezen ervoor om in liefde samen te gaan. Wat heb je met je handel bereikt? De eerste zegt, heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. Prijs de heer, voortreffelijk, goede slaaf. Jij krijgt tien steden. Dus als je je best hebt gedaan, heb je mij aangetoond dat je het waard bent om heerschappij te krijgen over tien steden in het nieuwe koninkrijk. Mooi is dat. Hoe werkt dat met die vijf? Doet hij dat ook zo? De tweede zegt, heer, uw pond heeft vijf ponden opgebracht. Hartstikke mooi. Wees, heer, over vijf steden. Hoeveel winst wil u maken met de ponden, lieve mensen? Of bent u degene die dan de volgende man is, die zegt ik heb hem maar weggeworgen en bewaard. Niemand weet dat ik christen ben geworden. Niemand weet dat ik een Messiaan ben geworden. En ik heb nooit tegen iemand gezegd dat we de Sabbat vieren, want het is een dag van God. Nee, ik heb het stil voor mezelf gehouden. Ik ben gered en die andere moet me kijken of het hem lukt. He? Maar het is niet waar, we moeten vrijmoedig zijn in datgene wat God ons bekend gemaakt heeft. De schat in de akker, daar duurt toch alles voor om eruit te halen. Hij zegt, ik was bang voor u. En let maar goed op wat die bange man zegt, die bange haas. Wat hij met zijn pond heeft willen doen of niet willen doen. Hij zegt, ik was bang voor u. Omdat gij een streng mens bent, zei het. Gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat u niet hebt gezaaid. Nou, dat is niet zijn beste mens, hè. Dat is het beeld dat deze man heeft van zijn Messias. Dat is het beeld wat die man heeft van Abba Yahweh. Want dat is toch een strenge God, of niet? Hij is toch een torren vuur, kent u nog de uitdrukkingen? Wie kent dat, torren vuur? Zo, hij bewoont een ontoegankelijk licht. God is geen makkelijk hoor. Hij zoekt je te doden. Nee, hij zoekt je te instrueren omdat je zal leven. Hier op aarde goed zal leven en dadelijk ook in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En het eeuwige leven, dat ontvangen we op welke grond? Dan moeten we geloven dat Abba Yahweh de enige waarachtige God is... en dat Yeshua zijn enige geboren zoon is. Als je dat vasthoudt, heb je de garantie. Hij zegt, ik ben bang voor u, want hij heeft dat verkeerde godsbeeld. Hij heeft het verkeerde beeld van deze man die weggaat om de koninklijke waardigheid te ontvangen... en nou komt hij terug... En dan moeten ze verantwoording afleggen, want Jezua komt terug op de wolken des hemels. Oh, daar heb je hem. En dan kruipen ze weg met alle ellende, terwijl Gods kinderen zeggen, oh, daar hebben we de Heer. Hem hebben we verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Maar deze man, die kruipt weg in een hoekje met, met zijn bezit. Maar de Heer, die zoekt hem juist op. Hij zegt, uh, hoe is het dat je... Ja, ik weet dat u uh, ja, oogst waar je niet gezaaid hebt. Oh, zegt hij, dus dat weet je. Zo, mijn jongen, hij zegt, dus dat weet je dus. Luister maar goed. Yeshua zegt hem, uit je eigen mond zal ik jou oordelen. Als je dat dan geweten hebt, of het zo is, is het anders. Hè? Als je dit nou geweten hebt, en dit is je getuigenis. Ik zal je op je eigen getuigenis oordelen. Jij slechte slaaf. Je wist dat ik een streng mens ben, oké. Okay. Die wegneemt wat hij niet uitgezegd hebt, oké. Okay. Ik maai waar ik niet gezaaid heb, oké. Okay. Als je dat nou zeker weet, is dat dan het argument om je schat te begraven en niks meer te doen. Ik denk het niet, hè, mensen. Waarom heb je mijn geld dan niet aan die bankiers gegeven? Dan zou ik bij mijn kentelkomst nog rente hebben opgevraagd. Dan was het goed geweest. Hij had het gewoon in handen moeten geven van iemand die er wat mee deed. Dan had dat deel van hem nog een stukje rente opgebracht. Toen leefden ze nog in de goede tijd dat je rente kon hebben met aandelen, maar dat is tegenwoordig een beetje anders, hè. Hij zegt tot degene die bij hem stonden, neem dat pond van hem af, geef het hem die de tien ponden heeft. Dus dat ene pond gaat aan die man die er al tien heeft en de tien bijgekregen heeft. Ja, dat is niet lekker voor de discipelen natuurlijk. En die zeggen dan, heer, hij, hij, hij heeft al tien ponden. Ik zeg u aan een ieder die heeft, zal gegeven worden. En hem die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft. Lieve mensen, is dat de les of niet? Je zou moeten handelen met datgene wat Fadi in genade geschonken heeft. Moet je mee handelen. Je moet ermee handelen. Je moet ermee uit gaan delen. Je moet ermee aan de gang gaan. Doch die vijanden van mij, wie waren dat ook alweer? Die niet wilden dat ik koning was. Toen hij wegging zeiden ze nog, we willen niet dat jij koning bent over ons. Dus die, ja, zeker weten. Dat zijn die burgers. Dat hele volk. Ja, het is niet mooi wat er staat. Breng hen hier, slacht ze voor mijn ogen. Maar ze blijven in een hoekje zitten en zeggen: Ik ben christen. Lieve mensen, Yeshua is een man van zijn woord. Hij is echt degene die het oordeel gekregen heeft van vader. Hij handelt naar zoals zijn vader hem zegt dat hij handelen moet. Breng hen hier, slacht ze voor mijn ogen. We gaan verder. Openbaringen 5. We gaan even doorstarten naar het laatste stukje toe. Wat ziet Johannes in openbaringen 5 als hij in verrukking is en hij krijgt te zien wat er in de hemel is? Een visioen. Hij ziet iets. Hij zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegelen. Eén vraag aan u. Wie zit er op de troon? Yahweh zit op de troon, hij is de koning. Ik zie dus in de rechterhand van hem, abbe een boekrol beschreven van binnen en van buiten. Verzegeld met zeven zegels. En ik zag ook een sterke engel. Met luide stem, wie is waardig die boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen en haar inzien. Het is wel een hele belangrijke boekrol. Zeven zegels. Wat hebben we nog meer? Zeven geesten van God. Er zijn een heleboel dingen die met zeven te maken hebben. Zeven geesten van God. Wat doen de geesten van God ook alweer? Die doorwandelen, die doorkruisen de hele aarde. Die zijn op zoek of er iemand rechtvaardig is om hem krachtig te ondersteunen, zegt hij. Ik weende zeer omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen en in te zien. Niemand, broeder en zuster. Een van de oudsten die zegt op mij, een van die oudsten, dat waren de 24 hè. Weet niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, kent u hem? De wortel van David heeft overwonnen om de boekrol en de zeven zegels te openen. Er is er maar eentje die overwonnen heeft. De zoon van David. Yeshua HaMessiah. Die verwekt is door het spreken van Yahweh in de maag Maria. De dochter, dochter, dochter, dochter van David. De dochter, de dochter, de zoon, de zoon, de zoon van Adam. Dus het hele geslacht vanaf Adam tot Adam. Het verwekken en het geboren worden van Yeshua is de lijn waardoor God zijn belofte vervult. Want iemand zou de kop van Satan vermorzelen. Amen. Dat betekent dat hij de dood zou overwinnen. Yeshua stierf drie dagen, drie nachten in het graf, opgestaan uit het graf. En door Yeshua heen komen wij dus tot de nieuwe schepping. Door hem is de nieuwe schepping tot stand gebracht. Wij denken vaak vanuit onze traditie dat hij de eerste schepping tot stand bracht. Als het woord van vader. Nee, hij is dus de eerste in de nieuwe schepping die opstond uit de dood. En in hem en door hem heen hebben wij dadelijk de mede de opstanding uit de dood. En het eeuwige leven in het vooruit schiet. Hij is dus de eerste die stierde van opstond. Hij is ook de geboren die door God verwekt is in de mens Maria. Ik zag in het midden van de troon... ...en van de vier dieren... ...dieren is een beetje een vreemde uitdrukking... ...er zitten geen honden, katten of uh, muizen. Dieren betekent eigenlijk wezens. In andere vertalingen staan wezens. Ik zag in het midden van de troon... ...en van de vier wezens... ...en te midden van de oudste... ...dus daar is heel wat aan de gang. In hun midden staat ineens dat lam. Dat is hetzelfde... ...van die leeuw. De lam en leeuw horen in dit geval bij elkaar. Het lam staan als geslacht... Het is niet moeilijk, hè? Dus hij ziet ineens een lam als geslacht. Dus die zal al een inkeving in zijn nek hebben gehad. Waar misschien nog bloed aan hing. Het was duidelijk te zien dat een geslacht lam is. En dat lam, dat had ook nog zeven ogen en zeven horns. Zeven horns, zeven ogen. En dat lam heeft eigenlijk de zeven geesten gods. Dat is interessant. Mooi, hè? En die zijn uitgezonden over de hele aarde. En het lam, het, het, het is het lam, hè? daar gaat het over. Het en het lam had al te maken met de leeuw. Hè? Het lam kwam en heeft de rol aangenomen uit wat? Uit de rechterhand van vader. Onze heer speelt geen spelletje. Hij haalt niet de rol uit zijn eigen rechterhand en geeft het aan zijn linkerhand of rommelt in de hemel. Vader is in de hemel en in zijn rechterhand de rol, waarin de zeven zegels zitten, de zeven geesten gods is, Alles zit daarin. De hele geest van God, die heerschappij over hemel en aarde, wordt aan Yeshua, de leeuw van Juda en het lam van God, geschonken. Want hij was de enige die waardig was om te ontvangen. Waardig is hij. Alle lof, eer, heerlijkheid en macht en majesteit. Amen? We kunnen dus Yeshua verheerlijken, omdat wat hij ontvangen heeft van zijn vader. Daarmee verheerlijken we Abba Yahweh. Wie niet buigt voor Yeshua en doet wat hij zegt, heeft een hopeloos leven. Het lam kwam, het heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem, Abba Yahweh, die op de troon gezeten was. Hij zit al op die troon, lieve mensen. Vers 8. En toen het lam de boekrol nam, wierpen de vier dieren, oftewel die vier wezens, en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Want hij was de enige. Hij was de enige. Hij wordt de koning. Hij is de enige. De 24 oudsten vallen voor het lam neer, hebben de elk een citer. Wat is een citer? Een soort harpje, tinkling, muziek maken. Ze hebben gouden schalen en die zitten vol met de reukwerk en dat zijn de gebeden van de broeders en zusters uit Am Am Amsterdam. Amen? Echt waar? Ook, hè? ja, natuurlijk. Het koninkrijk van God is groter als Amsterdam. Uh, maar helemaal met je eens. Het gaat erom: hoe kan ik het toepassen naar ons toe? We zijn het lichaam van Yeshua. Onze Heer, wiens lichaam wij vertegenwoordigen, staat in de hemel voor het aangezicht van Vader en Hij krijgt al die macht. Hij heeft ook van zijn geest aan u geschonken. Hoe handelen we met de geest van God die ons door Yeshua geschonken is? Hij ontvangt de geest en Hij zendt het naar zijn discipelen. U gaat ontdekken als u Torah gaat studeren, tot je leeft uit de levende woorden van God. Want ze zijn ons tot leven gegeven. En we zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua, daardoor zijn we gered. Maar dat wil niet zeggen dat je dan de Torah op het boord gooit. Nee, met die geest van God ga je gewoon in liefde langs Torah leven. Die siter en die gouden schalen vol reukwerk van de gebeden van de heiligen. Wie van u is er heilig? Steek je handen eens op. Gelukkig, voor diegenen die de hand niet opsteken gaan we dadelijk voor bidden. Want die hebben het evangelie nog niet begrepen. Wie van u is er echt heilig van zichzelf? Helemaal niemand. We zijn door het woord van God tot één keer gekomen... en we zijn verklaard heiliger te zijn. We zijn apart gezet door vader. Zelfs als je de Sabbat viert, ben je al apart gezet... omdat je mag weten dat hij je God is, want de Sabbat is van hem. Zo zijn er een heleboel dingen. Als je handelt in overeenstemming met wat vader zegt... ben je apart gezet voor vader. Vind je het dan niet leuk om steeds ook heiliger te zijn... Zij zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen, haar zegels te openen, want gij, onze Heer Yeshua, zijt geslacht. Gij hebt hen, wie zijn hen? Dat zijn die heiligen, voor God gekocht met uw bloed, uit elke stand, taal, volk en natie. Ook al ben je geen jood, ben je toch gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Want in Yeshua komen we tot vader. En ben je een jood? Mooi. Maar er is geen verschil voor Gods aangezicht. Paulus die zegt, die is een jood die hier besneden is, maar die is een jood die hier besneden is. En die gewoon in gehoorzaamheid wandelt. Wij zijn wel met elkaar allemaal Israël geworden. We hebben deel gekregen aan de verbonden die Abba sloot met Israël. We zijn dus die wilde takken die ingeplant zijn op die edele olijf. We drinken van dezelfde sappen, dat is het woord van Abba Yahweh, dat is een Torah. Mooi hè? Hij gaat verder. Gij. Wie is gij? Ik heb het er maar achter gezet. Gij het lam, staat erachter, hebt hen, dat zijn de heiligen, voor onze God Yahweh gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Dat is onze toekomst. Als onze heer terugkomt, dan zullen we zeggen, oh daar heb je onze heer, hij gaat ons zalig maken. We gaan met hem koningen worden op de nieuwe aarde, in die nieuwe wereld, in dat nieuwe koninkrijk wat opgewekt gaat worden. We gaan uit de dood opgewekt worden. Als we toevallig leven en de Heer die komt over een uur, dan is het een flits in één keer. Dan is dat sterfelijke lichaam onsterfelijk. Op hetzelfde moment. Maar dan zien we hem ook komen. We zullen heersen met hem in het koninkrijk en priesters zijn. En als koningen zullen we heersen op deze aarde. openbaringen 5 vers 11. Ik zag, zegt Johannes, en ik hoorde een stem van vele engelen, Rondom de troon. Al die wezens, en die oudste, ook 12, 24. En hun getal bij elkaar is tienduizendmaal tienduizenden, duizendmaal duizenden. Dat zijn de miljoenen. Miljoenen rondom die gigantische troon van God. Echt waar. En ze zeggen met luider stem: Het lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De macht, rijkdom, wijsheid, sterkte. Eer, heerlijkheid, lof. Dat is wonderlijk, dat er ook nog eens zeven zijn. Zeven geesten van God. Wat heeft dat allemaal met zeven te maken, hè? Prachtig is het toch? Het land dat geslacht is, alleen Hij is waardig te ontvangen. En wij zijn in Yeshua mede-erfgenamen van al deze heerlijkheden, lieve mensen. U bent ook in staat om macht te ontvangen. Rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en lof. Het is schitterend om dit te lezen. En dan zegt hij tot slot, alle schepsel... in de hemel, op de aarde, zelfs onder de aarde, dat hadden we net ook al gehad, hè? op de zee, alles wat erin is, hoorde ik zeggen... Hem, Abba Yahweh, die op de troon gezeten is... En het Lam Yeshua, zij lof, de eer, de heerlijkheid, de kracht tot in alle eeuwigheid. Wie zit er in de troon? Nou ja, Hem, zij de eer, de lof. En het Lam heeft een plaats gekregen aan zijn rechterzijde. En het Lam wacht tot vader zegt: Keer maar terug naar mijn volk. Gaat het maar bevrijden. Want nog even gaan al die landen eromheen gaan het vernietigen. Ze zullen geen hoop meer hebben. Ze zullen schreven om hun Messias. En wij ook, we zijn met het volk verbonden met Israël. U weet nog niet voor de helft dat ons tegemoet gaat. Als je de artikelen leest uit België, waar de meerderheid al islam, moslim worden is. En de ellende die er plaatsvindt. Wij gaan exact dezelfde kant op. Wij zullen geen leven hebben. We zullen schreeven om onze Messias. En hij gaat komen. Echt waar? Hij gaat komen. Israël zullen zien wie ze doorstoken hebben. Ja, we hebben Yeshua doorstoken. Maar als hij mijn zoon doorsteekt, wie doorsteek je dan? Krijg je met mij te doen? Echt waar? Dat gaat niet zo makkelijk. Je kunt wel zeggen, oh, we gaan niet over de verkeerde dingen praten. We houden zoals het staat. Eén is de hoogste koning en de zoon is de zoon van de koning. En hij krijgt heerschappij op deze aarde. En Israël had gezegd, wij willen die koning niet. Wij hebben gezegd, lieve mensen, wij willen dolgraag die koning. Al die wezens die zeggen amen. De oudste wierpen zich neder en buigen. Amen. Gaan we dadelijk ook heerlijk zingen voor het aangezicht van de Heer. Sebat, shalom, en zuster. God is tof voor vanavond. Een goede nieuwe maand. Amen.